12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na 2,5 maand mag rond deze tijd de horeca weer open. Binnen mogen maximaal 30 mensen zitten als ze hebben gereserveerd. Voor terrassen geldt die beperking niet... als mensen maar 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook musea, theaters en bioscopen mogen vanaf vandaag weer publiek ontvangen. Het openbaar vervoer rijdt weer meer dan afgelopen weken. Vanaf morgen geldt weer de gewone dienstregeling. Maar nog wel met 40% van de reizigerscapaciteit. In België is een eind gekomen aan de op een na langste gijzeling uit de geschiedenis van het land. 42 dagen geleden werd in Genk bij Maastricht een jongen van 13 ontvoerd door gemaskerde en zwaar bewapende mannen. De familie van de jongen zou vroeger betrokken zijn bij drugszaken. De ontvoerders eisten miljoenen euro's losgeld. Of dat ook eens betaald wil de Belgische justitie niet zeggen, maar vannacht lieten de ontvoerders de jongen vrij. Bij huiszoekingen werden vervolgens zeven verdachten aangehouden. Bij het onderzoek is volgens justitie ook samengewerkt met Nederland. Frankrijk en de VS. Na een brand in Koevoorden is een dode gevonden. De brand woede vannacht boven een café in het centrum. Het was vrij snel duidelijk dat er iemand werd vermist. Nadat de brand was geblust, werd het stoffelijk overschot gevonden. Ook in Australië zijn vandaag de coronamaatregelen verder versoepeld. In het land liggen nog maar 21 patiënten met corona in het ziekenhuis. De strenge maatregelen worden per deelstaat afgebouwd. In New South Wales, waar de miljoenenstad Sydney ligt, mag de horeca nu 50 gasten ontvangen. In Melbourne, in de deelstaat Victoria, zijn het er maximaal 20. En ook kunnen musea, bibliotheken en toeristische attracties in Australië weer open. Het weer. Veel zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 26 graden. Ook op de stranden kan het zomers warm worden en er waait een oostelijke wind. Morgen nog warmer, plaatselijk 28 graden. Later in de week koelt het af en vanaf woensdag is er kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. Weer sporten. Alleen wel op anderhalve meter. Er samen weer goed uitzien. Maar met klachten blijf je thuis. We werken ook zoveel mogelijk thuis. Alleen als dat niet kan, gaan we naar het werk. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort? Zandvoort? In in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zap. Zeer goedemorgen vanuit uh, de studio in uh, de Tolweg, vanuit de Tolver, bij Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan een, uh, een mooi programma maken met uh, wat politici en wat oud-politici. Uh, Koninklijke horeca komt voorbij. Uh, wat gaat er in pluspunt gebeuren? Er komt van alles. Wij beginnen met Gerry Rutte, dan praten wij met Han van Leeuwen, dan met Robert Hartog. In het tweede uur praten wij uh, met Marco Deen en dat gaat een fijn gesprek worden, want de tweede... Tien minuten worden helaas niet ingevuld. En als sluitstuk praten wij met Gina van Milt... die de sportschool vanuit de Paradijsweg naar de Kamerling Onderstraat heeft verhuisd. Uh, dat was het. Ik denk dat Gerry al uh, wacht aan de telefoon. Uh, even... Goedemorgen, Ben. Ja. Goedemorgen, Gerry. Hoe is het? Goedem ja, prima. Goedemorgen. Dankjewel. Ja, uh, Gerry Rutte, uh, voormalig uh, hoofdredacteur. en nu nog steeds uh, vrijwilligster bij uh, Pluspunt. Uh, pluspunt wil langzaam weer openen, uh, Gerry. Uh, ja, kan je ja, ons een beetje ja. meenemen in uh, ja, wat ja, ja, Pluspunt die, gaat doen? Die, die, ja, Pluspunt die gaat dus vanaf 2 juni uh, uh, Open Pluspunt weer voorzichtig de deuren uh, in Noord en in het centrum, dus bij de blauwe tram. Maar je langskomen is dus eigenlijk vooralsnog alleen op afspraak en op uitnodiging mogelijk, dus je kan niet zomaar naar binnen lopen. Wordt, ja, ja, als... ja er zijn natuurlijk verschillende activiteiten er zijn en... activiteiten die dus die die dus gaan starten zowel mm -hmm. in uh, de blauwe tram als in Noord uh, de mensen die daar normaal uh, aan aan uh, aan meewerken of uh, die die zijn bekend bij pluspunt en die worden dan benaderd zelf benaderd uh, dus dan krijg je een uitnodiging om dan bij die uh, bij uh, de workshop of uh, te komen uh, dus je moet niet, uh, niet zelf komen, uh, als je uh, in, informatie wil hebben, bel dan eerst met pluspunt. Uh, ga, maar ga niet zomaar naar binnen, dat, dat is niet de bedoeling. Want, uh, uh, uh, Anders dan komt iedereen, uh, komt dan maar uh, massaal in de, in de binnen in het pluspunt uh, noord mm -hmm. in, uh, ja, en dat... Je moet je houden aan, aan, dus aan de regels, hè, wij allemaal, aan de anderhalve meter. En uh, je mag niet, uh, je moet, als je je niet lekker voelt, uh, je klachten moet je thuis blijven. Uh, uh, je moet dus voordat je bij het pluspunt op zoek gaat naar het toilet. Uh, uh, je moet papieren zakdoekjes gebruiken, je moet je weggooien, was je handen na het neus snuiten. Ja. Uh, kom op afspraak. Er is nog geen open inloop namelijk. dat, nee, dat zijn uh, uh, ja. wat je nu noemt zijn de, de, de gangbare coronamaatregelen. Ja. Uh, je ja. vertelt ook dat mensen moeten bellen en afspreken. Maar ho hoe komen mensen aan, aan uh, de activiteiten die gaan plaatsvinden? Nou, die staan dus, als het goed is, uh, nu op de, op de site van, van Pluspunt. Uh, en uh, uh, daar, ik kan alvast zeggen wat er dus wel over wat er ja. gaat gebeuren. Uh, uh, in eerste geval, de balie en Pluspunt die worden bij de start weer bemand door één vrijwilliger per keer. Uh, de spreekuren van het sociaal wijkteam en sociaal Raadslieden gaan ook weer starten. Uh, en en dat, ontmoetings... dat vindt men op de ja. website, daar zijn tijden voor? Op de, ja, daar zijn tijden voor. Je moet altijd bellen of kijken op de website. Mm -hmm. um, um, de ontmoetingsactiviteiten, koffiedrinken, hè, dus op maandag en het biljarten, dat start ook allemaal weer. Maar bel eerst met pluspunt. Ja, bij, bij alles zal natuurlijk bij wel alles. een maximum zijn. Daar is ook een maximum, ja. Maar weet je, als je, je moet eerst bellen voordat je dus zeker weet uh, of je ook uh, welkom bent, laat ik het zo zeggen. In verband ook met het maximum aantal deelnemers. Dus daarom is het allemaal heel voorzichtig, heel voorzichtig uh, probeert Pluspunt uh, open te gaan op deze manier. Ja, dat begrijp ik. Um, ik heb ook gelezen dat de belbus weer gaat rijden. Alleen, ja, de belbus, uh, ja, de belbus daar mag maar één persoon rijden. in. Ja, die gaat vanaf 2 juni ook rijden, alleen voor noodzakelijke ritten. Dus als bezoek voor bezoek aan de huisarts. En er wordt dus één huishouden per rit wordt er vervoerd. Gewoon oh, huishouden? Per huishouden, ja. En de bus rijdt van kwart over negen tot half één, van dinsdag tot en met vrijdag. En het is, ook belangrijk, het is ook belangrijk dat je dus zonder hulp van de chauffeur in en uit kan stappen. Ook weer met die anderhalve meter moet je dan weer rekening houden. Ja, dus met rollators en en rolstoelen of, ja, of dat is, is dat niet is, mogelijk? Niet is niet mogelijk, nee. Vooralsnog is dat nog niet mogelijk. Nee. Uh, kunnen mensen, die, die hebben natuurlijk het telefoonnummer van de belbus, die kunnen gewoon weer reserveren ja. zoals vroeger? Ja, kunnen gewoon altijd bellen op 023 571 7373, dat is de plusdienst. Ja. Heb je nou een rollator en, een, en je kan toch boodschappen doen, wat in het verleden natuurlijk gebeurde. Bel dan met dit met die nummer, 571 7373, want dan kun je vragen of er iemand is die dan de boodschappen kan doen voor je oké, okay, dan geef je een. Ja. een, een, een dan, dat is heel wat anders dan de belbus, dat is gewoon ja. de boodschappendienst. Dat is dan de boodschappendienst, maar dan kun je dus niet zelf boodschappen doen, maar dan kun je het laten doen. Oké. Okay. Uh, dat is dan nog even dan de maatregel op dit moment. Ja, nou zijn er natuurlijk tal van uh, uh, groepsactiviteiten, zoals uh, inderdaad ja. wat je al aanhaalde: uh, koffie drinken, eten op dinsdag en ja. geloof ik op donderdag ja. ook nog. En dat ja. staat voor ons nog in de ijskast? Nou, ik, ik weet uh, dat er dus uh, koekjes bakken en nuttig, nuttig uh, is, is, al, is al gestart uh, ja. een paar weken geleden. Dat is ook op maandag. Bewegen yoga in de patio en vrouwen fit buiten terrein op de Keesomstraat. Dat is dus buiten, dus dat, dat is dus te, te, te doen. De eetclub die start op 9 juni van Pluspunt. En ook samen op zondag die start op 21 juni. Zijn daar dan, uh, ja, uh, zoals uh, dat, dat, dat samen koken... zijn daar dan ook beperkingen op? Uh, daar zijn ook beperkingen op, inderdaad. Ook inderdaad die anderhalve meter. Mm -hmm. de, de, het eten wordt... Uh, een, een, een mondkapjes überhaupt wordt niet gebruikt hè, okay. bij, bij, bij Pluspunt. Maar wel als, er dus, als het met eten te maken heeft. Dus de mensen die het eten serveren... die hebben wel een mondkapje. Oké, okay, ja, ja. ja. Dus... Uh, uh, het is wel een soort van verplicht voor degenen die ja. het brengen. En de ja. ontvangers die, uh, die ja. mogen ja. eigenlijk een beetje zelf kiezen. Ja. Ja. En, ja. Maar, maar wat ik zeg, bel, bel voor al deze activiteiten. Als je, of je wordt zelf gebeld of je, of je kan zelf bellen. Bel, bel met kuspunt en vraag wat is, de, wat is de, de, het protocol uh, voor elke activiteit. Want dat is verschillend, denk ik ook. Ja, en, en uh, um, alle... Activiteiten die, die nu komen en die opengesteld worden, die staan op de website? Ja, die staan op de website. En daar uh, kan men dus uh, uh, gewoon bellen. Hè? Uh, dat ja. telefoonnummer heb je genoemd. Mag je nog een keer ja. noemen? Ja, dat is 023 uh, 571 7373, dat is de PLUSdienst. En het algemene nummer van, van, van PLUSPunt is 023 574 0330 ja, nou duidelijk, die, ja, duidelijk. Uh, alle, ja. alle activiteiten uh, staan op de website. Er zijn voor een aantal activiteiten beperkte plaatsen en ruimte beschikbaar. Ja. Ja. En uh, kom niet naar Pluspunt, bel. Nee, absoluut niet. Nee. Kom niet absoluut, uh, zo naar Pluspunt, altijd eerst bellen. Um, eh, of je wordt gebeld omdat je bekend bent bij een bepaalde activiteit. Dus dat is dan wel helder. Uh, ja, er zijn eigenlijk. natuurlijk een aantal mensen die gaan nu zitten wachten op, uh, op een telefoontje, maar zoals nee, je zegt, er zijn natuurlijk zou... een, aantal, uh, een aantal beperkte ja. plaatsen. Dus je moet misschien iemand overslaan omdat je vol zit. Ja, maar ja, dat is dan niet anders. Hè? In ja. ieder geval uh, uh, niet iedereen, want die... die, die uh, uh, koffie, de koffieclub, hè, die op maandagochtend... Is ja, die op... zit vol. Die zit vol, hè. En daar zitten ze allemaal aan één grote lange mm -hmm. tafel uh, naast elkaar. Dus dat kan natuurlijk niet meer. Nou, ik denk dat je minstens de helft uh, aan de klanten helft. hebt, toch? Waarschijnlijk, ja. ja waarschijnlijk, ja. ja. Dus... Uh, maar goed, in ieder geval, uh, men kan toch... Uh, uh, Zijn er ook koffie, activiteiten in, in de blauwe tram eigenlijk? Die, ja, de uh, die... blauwe tram gaat ook. Die gaat beginnen met tekenen en Schilderen, dat is op 3 juni, dat is op woensdag. Het jeugdhonk je jeugd gaat per 3 juni op uh, locatie naar buiten. Mm -hmm. En uh, de lotgenootgroep Herstelgroep Verslaving start ook op 2 juni. En de mantelzorggroep 8 juni. En de steungroep Depressie ook op 8 juni. De locomotief uh, op dinsdag 9 juni. En de bloemenworkshop op vrijdag 12 juni. Dus er is. Elke dag is er wel uh, dat er iets weer gaat starten. Ja, dan zijn jullie bijna weer helemaal open op het eten na. Nou. Bijna wel, hè. Bijna wel. Ja. Heb je, heb je er naar uitgekeken dat je weer, uh, weer, weer bezig kan zijn daar? Ja, natuurlijk. Want weet je, je kon eigenlijk helemaal niks doen. Er was, er was natuurlijk wel telefonisch. Hè. De telefoon is altijd open geweest. Iedereen kon altijd bellen voor informatie... of vragen voor boodschappen of hulp of wat dan ook. Dus, maar dat was allemaal telefonisch. Ja, maar... uh, er was dus geen contact met de mensen zelf uh, onderling. En, uh, maar ook met de, met de vrijwilligers natuurlijk niet. Hè? Nee, die, uh, die zaten nee, ook dus thuis. Die zaten ook thuis en die konden ook niks, uh, niks uh, verder doen. Maar hoor goed, hoor je we... van, uh, van je vrijwilligers dat ze uh, graag weer aan de slag gaan? Ja, absoluut. Ja, absoluut, ja zeker. Ja. Mm -hmm. En er waren natuurlijk ook best wel initiatieven. Want er is natuurlijk ook in die tussentijd is er, er, altijd de lintjesregen in uh, de laatste ja ik heb het gelezen ja Je ja ging maar de die, de deur. Dat, dat kon ja dat kon natuurlijk nu niet plaatsvinden in in pluspunt maar toen hebben ze dus uh, een, een, een leuk idee uh, men ging vanuit pluspunt naar de de jubilaris toe en dat was natuurlijk ook heel bijzonder en heel leuk ja ik, en het ik, ik ook wel op Ja, gesteld ja, ja, ja. Hey, nou, ik uh, wens jullie heel veel plezier met het openstellen ja, het van een heleboel activiteiten. Ja, het is nog niet veel, maar dat, dat nou. gaat nu komen. <laughs> en, maar het is toch best, nog best wel uh, fors wat er uh, gaat gebeuren. Uh, ja, het is leuk, fijn dat het weer, weer kan. Ja, nou dan uh, uh, veel plezier met het openstellen en met, uh, met het weer bezig zijn als vrijwilligster. Dank voor je uh, ja. uitleg. En, Dankjewel Ben, dank voor, uh, voor de tijd. Geen dank. Misschien spreek ik je later nog. Ik denk het, ja. Dankjewel. Goed weekend, goed weekend. no nope. tweede stukje van Goedemorgen Zandvoort gaan wij praten met Han van Leeuwen. Han van Leeuwen is een politicus uit Zandvoort geweest die uh, in 2002 wethouder werd en in 2005 uh, moest hij gaan. Uh, want het vertrouwen in, uh, in het college werd opgezet. Han van Leeuwen is uh, toen ook voor de OPZ in het college uh, gegaan. Han van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Hoe is het? Ja, dat wil ik ook aan jou vragen. Met mij gaat het goed. Uh, alles ja. nog gezond, Han? Ja, meestal wel. Ja, ik heb, ik heb altijd astma en hooiboord. En in deze tijd worden mensen dan heel angstig als ik in de buurt ben. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Nou ja, het is niet alleen als jij in de buurt bent. Maar uh, ben je zelf ook een beetje uh, bang om met andere mensen in contact te komen? Want uh, de ziekte is, ja. is, is zo erg geweest dat je ontslag hebt moeten indienen uh, als burgemeester. Ja, dat, het is wel een flinke belemmering geweest op enig moment. En dat komt natuurlijk ieder jaar terug voor zoveel maanden. Maar in zijn algemeenheid. Uh, kan ik het goed doen hoor in deze periode. En het sterkt me dat we er allemaal last van hebben. Ja, ja, het is niet alleen de mensen die, uh, die astma hebben. Maar ook de gewone mens moet afstand houden. En, uh, en de ruimte ja. geven aan andere mensen. En da daar gaat het nog wel eens mis. Want in de supermarkt denkt iedereen daar weer anders over. Uh, Han, na je vertrek uit Zandvoort ben je naar Beverwijk gegaan. Nee, ik, ik ben eerst in Bennebroek waarnemend burgemeester geweest. Ja. En toen bleef ik nog even op Zandvoort wonen. Ik ben nu twaalf uh, jaar geleden verhuisd vanuit Zandvoort naar, naar Beverwijk. Maar ik was, toen ik stopte als wethouder heb ik vier maanden thuis gezeten. Kon ik een huis schilderen en al die dingen <lacht> weer, maar het is ook belangrijk. Ja. Want zo'n afscheid is ook een, een vorm van een rouwproces, hè? Dus dat moet je ook goed uh, goed doormaken. Niet denken, ik ga morgen weer gelijk wat anders doen, want dan gaat het mis. Ja. En toen kon ik uh, waarnemend burgemeester worden in Bennebroek. Dat was een uh, fantastische kans. En ik kon ook uh, daar iets uh, tot stand brengen. Want ik heb ze in uh, negen maanden tijd gemotiveerd om toch eens te kijken naar de mogelijkheid van een herindeling. Mm -hmm. dat, dat was een hele slag, maar het was wel boeiend. En ik denk dat ze me tot op de dag van vandaag daar nog dankbaar voor zijn. Dat is mooi. Daarna over. Daarna, uh, ja, het stopt hè, met een herindeling. Ja. Dan word je dan word je werkloos. Dan heb je jezelf ontslagen. De gemeente de, de ja. De vierde gemeentesecretaris en de burgemeester die worden altijd werkloos bij een herindeling. Ja. En uh, dus ik ben gaan solliciteren toen alles eenmaal rond was. En toen kon ik in Beverwijk terecht, want ik wilde wel een beetje in de regio. Dan kon ik hetzelfde adresseboekje houden. En dezelfde pieper van de veiligheidsregio en de politie weet wel allemaal hetzelfde. Ja. Dus het is heel raar, ik ben geboren in de Muiden. En ik ben nooit verder dan uh, 12 kilometer vanaf mijn geboorteplaats geweest. Dat is een beetje raar wel, maar dat is dan zo. Ja, dat is wel standvastig. Ja, zo kan je het ook. Positief vertaald. Heel mooi, bedankt. Dankjewel. Ja, uh, je, uh, je bent zelf ook altijd positief gebleven. En, uh, uh, hoe, hoe is het eigenlijk met de muziek? Want je was natuurlijk ook een muzikus. Ja, althans. Uh, ik, ik kon saxofoon spelen. En dat heb ik in Beverwijk ook weer opgepakt op enig moment. En dan kon ik meespelen met uh, lokale bandjes. Op een gegeven moment hadden we in de regio ook een, uh, een band van burgemeesters. Die heette, het uh, denk niet dat je burgemeester bent... En uh, dan praten we op om het goede doel te ondersteunen... één of twee keer per jaar, zeg maar. Bernd Snijder speelde bas. En die zon. Uh, Jack van der Hoek later wethouder in Haarlem en later gedeputeerde... en op dit moment sinds twee weken burgemeester in Zeeland. Die uh, is een hele goede zanger. En uh, Jaap Nawijn, dus de zoon van oud-burgemeester Nawijn van Zandvoort. Jaap was burgemeester in Kerk en Hollands Kroon... Die speelde conga's en die zong Achtergrond. En dan hadden we nog Nieke Baltus uit Eemskerk. Die, die zong ook. En dan een paar mensen van de muziekschool erbij. En uh, gaan. Dat fijne, was leuk. Ja, fijne burgemeester. Nou ja, wij hebben nog een burgemeester die basgitaar speelt in de aanbieding. Dus mocht je nog eens een, uh, oh ja. een nieuwe band gaan formeren... dan uh, moet je meneer Molenburg maar eens vragen. Ja, ik denk niet dat de burgemeester bent deel 2. Ja, ja, deel 2. Hey, uh, na... Uh, of, of tijdens Beverwijk uh, slaat dan toch de ziekte toe en uh, uiteindelijk ga je met ziekteverlof en uh, je, je besluit dat dat niet houdbaar is. Ja. Uh, en, en dan dien je ontslag in en dan? Nou, um, dat is heel raar. Dan begint pas weer het echte leven. Want al die tijd dat ik ziek was, kijk, als je buschefeur bent of je werkt bij de hooghovens... Uh, dan heb je een bedrijfsarts en een reintegratieverplichting... en na zes weken word jij verondersteld, zodra dat mogelijk is... om toch weer een aantal uren betrokken te worden bij je bedrijf. Ja. En als burgemeester heb je dat allemaal niet. Dat is heel ingewikkeld. Uh, dus je hebt geen recht op terugkeer. Er is geen reintegratiemogelijkheid En je moet maar wachten tot je gekeurd tot je beter wordt. En dan volledig, dan word je gekeurd. En ik werd gekeurd op meer dan 50 werkuren in de week... 24 uur inzetbaarheid bij calamiteiten en uh, allemaal van dat soort dingen meer. En die keuring haalde ik niet. Je wordt dus eigenlijk gekeurd als burgemeester? Uh, alleen als je ziek bent geworden. Ja, dat bedoel ik. Je, je, je bent ziek geworden ja. uh, en, en dan wil je eigenlijk weer reïntegreren. Dan moet je gekeurd worden als burgemeester en dan krijg je inderdaad uh, 24-7 zoveel uur op je, op je brood. Ja, en dan moet je vanuit niks weer volop aan de bak. Terwijl ja. ik eigenlijk de ambitie had om gewoon te beginnen met twee of drie dagen in de week. Nou ja, dat, dat, dat werkte niet, dat ging niet, dat nee. moet je dan accepteren. En als dan het ontslag komt, dan ben je weer vrij. Want voor die tijd uh, zat ik vast. Want ik was in titel wel burgemeester, maar ik kon me nergens vertonen. En uh, ik mocht niet werken. En de ontslag gaf, gaf me vrijheid. En toen ben ik... Uh, leuke dingen gaan ontwikkelen binnen het openbaar bestuur. Ik verzin af en toe eens wat voor gemeenteraden of voor raadsleden, want uh, dat werkt, mensen stoppen er heel veel werk in. Ja. Uh, het wordt weinig gerespecteerd, maar het moet ook nog wel een beetje leuk zijn. Wat? En als ik dan wat verzonnen heb, dan ga ik naar de Vereniging van Raadsleden. En als ze het een goed idee vinden, dan krijg ik opdracht om er een paar workshops van te maken. En dan ga ik het land in. En dan uh, kom ik bij gemeenteraden en bij gemeenteraadsleden. dan Vertel ik allemaal uh, leuke dingen, gaan we met elkaar in gesprek. Wat, wat voor dingen verzin je dan uh, ongeveer? Nou, uh, laat ik eens twee, twee voorbeelden geven. Uh, bijna iedereen weet dat de burgemeester één keer per jaar uh, een klankpoortgesprek heeft met de fractievoorzitters van de raad. Ja. In de vertrouwenscommissie. En dan ga ik naar Limburg of naar Groningen of naar zeus vlaanderen En dan zeg ik tegen de mensen in de zaal, uh, weten jullie dat? Ja, dat weten wij. Ik zeg, en waarom heeft die wethouder dat niet? Nou, en dan, dan komen er allemaal redenen waarom dat niet zou moeten. Maar de wethouder is nog meer dan de burgemeester door de raad aangesteld. Ja. En niet door zijn fractie, niet door de coalitie, maar door de raad als geheel. En dan lijkt het me logisch dat je met elkaar een keer praat over de mogelijkheid... om met de raad als geheel, als vertrouwenscommissie vanuit de raad... Eens per jaar is met die wethouder te praten over hoe gaat het nou. Um, ik begeleid ook oud-wethouders die willen solliciteren of die bezig zijn met wachtgeld uh, net gestopt zijn, die uh, zich moeten oriënteren op de arbeidsmarkt. Ik ben daarvoor verbonden aan een bureau dat heet Loopbaan en Politiek. En de les die ik iedere keer opnieuw leer is dat een wethouder die, die tussentijds valt, dat is meestal opgestapelde irritatie. Vanuit, nou vanuit de raad vanuit of vanuit, vanuit het college? Ja, maar als je nou ieder jaar een klantwoordgesprek hebt, dan kan je een aantal dingen wegnemen, want zo'n raad is ook werkgever, is ook opdrachtgever. Ja, nou, dat, dan zou het functioneringsgesprek andersom zijn? Bijvoorbeeld. En uh, dat gaat altijd van twee kanten. Uh, mm het -hmm. klantwoordgesprek heet dat tegenwoordig. En uh, dat vertel ik dan in het land. En het is fantastisch om te zien uh, hoe we dan een gesprek ontstaat tussen mensen die het absoluut onbespreekbaar vinden... en mensen die uh, de waarom-vraag stellen. En dan, uh, nou, dan zijn ze met elkaar in gesprek. En dan heb ik mijn doel bereikt, want mijn doel is niet dat zij gaan doen wat ik zeg. Mijn doel is dat ze met elkaar in gesprek zijn. Om vastliggende structuren ja, die... een beetje open te breken. Ja, je zegt het zelf al. Mensen die het absoluut niet willen... Uh, is dat een haalding of is dat een, een, een, een, een ding wat ze niet kennen? Dat laatste. Uh, en het is natuurlijk cultuur. Een ander ding wat ik, uh, wat ik dan doe is bijvoorbeeld uh, de suggestie van een juniorenconvent. Rond de gemeenteraadsverkiezingen ben ik, ik geloof al twintig keer het land in geweest voor de vereniging van raadsleden. Oh. En dan zitten er kandidaatraadsleden en dan adviseer ik ze om met andere nieuw gekozen raadsleden bij elkaar te komen informeel. En dan een soort juniorenconvent te vormen als tegenhanger van een seniorenconvent, als tegenhanger van het presidium. Ik zeg, er nodig de burgemeester ook uit, dan houden het gewoon informeel. Want als je nieuw bent, kijk je er heel anders tegen aan dan als je er al vier jaar zit of als je er al acht jaar zit. En dat nieuwe heeft uh, meerwaarde, maar het verdwijnt zo gauw omdat die structuur nou eenmaal zijn ding moet doen. Er moeten besluiten worden genomen. Er moeten vergaderingen worden gedaan. Nou ja, dat soort dingen. Daar heb ik dan een gesprek over. En er zijn verschillende gemeenten in Nederland. Waar ze nu een juniorenconvent hebben. Informeel. overlegorgaan Van nieuwe raadsleden. Die met elkaar zitten om te kijken. Wat gebeurt er nou om ons heen? Wat vinden wij daarvan? En als we daar... Dan constateer je dan, dat nieuwe, uh, constateer je dan dat nieuwe raadsleden opgeslokt worden door de ouderen? Nou, kijk, ik adviseer ze ook om dat te laten gebeuren, want het is heel verstandig. Je moet niet als nieuwe link zomaar binnenkomen en zeggen... ik ga nu alles veranderen. Je nee, nou, ja, moet uh, moeten leren, je moet moeten weten hoe het werkt. Uh, er zijn liggende structuren, er zijn mensen die heel veel kennis en, en inzicht hebben... En het is heel verstandig om, uh, om je daarnaar te voegen. Maar je moet wel een, een, een ruimte houden bij jezelf. Om, om die ambitie waardoor je ooit hebt besloten om je te kandideren of lid te worden van een partij. Of dat soort dingen meer. Ja. Om die nog uh, op te poetsen van tijd tot tijd. Hoe, uh, hoe zie je eigenlijk de huidige, de, de huidige politiek? Het is uh, uh, voor veel mensen die, uh, of voor veel raden... Is het moeilijk om, om mensen te krijgen? Uh, jongens, jongens en meisjes moeten van alles doen, werken. En uh, het kost gewoon veel tijd. Uh, hoe denk je over die animo? Nou, ik weet niet of het vroeger anders was. Um, het aantal partijleden wordt, wordt dunner. Ja. Maar door het land heen zie je... dat er uh, een grote toekomst is voor lokale politieke groeperingen met als enige uh, aandachtspunt dat ze soms maar vier of acht jaar bestaan... omdat mm. ze op een bepaald thema, op een bepaald onderwerp zijn geconstrueerd. En dan is het moeilijk om het, om het vast te houden. Maar dan komt er weer een nieuwe lokale groepering. Ik denk dat er heel breed belangstelling is voor uh, lokale politiek. Maar we moeten de doelpolitiek pff, moeten we ontkoppelen van de besluitvormingspolitiek. Ik bedoel, de gemeenteraad maakt beleid... Mm. Uh, maar de wijkraad, de dorpsraad, uh, de voetbalvereniging, uh, dat, dat de zorg, de mantelzorg, dat zijn de mensen die dat allemaal uitvoeren. Ja, dat, en je zegt, je wil het ontkoppelen? Ja, we moeten. Um, in grotere gemeenten speelt, speelt dat, hè? Je ziet, je ziet steeds vaker dat... Uh, nee, nou, neem nou iets simpels, zoals hier in Beverwijk. Ik woon in een Finexwijk en die staat nu 15 jaar geloof ik, of 17 jaar vorig jaar werden de witkippen in de plantsoentjes vervangen. Maar die witkippen die waren leuk in de eerste vijf jaar... want het is een Phoenix-wijk, er komen allemaal jonge starten in de gezinnen. Ja. Dan is het handig om witkippen te hebben. <laughs> nu rijden die kinderen die toen geboren zijn... rijden allemaal op fietsen en scooters en weten niet wat ze moeten doen. Dus als je nou de wijkraad gewoon een budget geeft om te zeggen... regel het naar jouw behoefte en naar de ontwikkeling van jouw wijk... dan ben je veel sneller bij de tijd dan wanneer je eens in de zoveel jaren beleid vaststelt om dingen te doen. Ja, dan... Het is een dan... voorbeeld, En het is misschien te simplistisch... maar dat raakt wel de essentie van uh, wat je steeds vaker ziet bij grotere gemeenten. Gemeenteraden besluiten om aan de onderkant heel veel dingen los te laten. Om het op wijkniveau of op uh, dorpskernniveau... Uh, te laten, te laten invullen en dan ja. houden ze de vinger aan de pols. Ja, wat zij doen is uh, uh, gewoon de praktische uitvoering aan de praktijkmensen laten, uh, laten overlaten. Ja, en dan wordt het werk inderdaad ook weer leuk, want dan kan je het weer over grote lijnen hebben in plaats van over al die kleine dingen. Ja, niet over kleine weggetjes naar het circuit toe bijvoorbeeld. Nou, laat ik het nou daar niet over hebben. Dat, dat, dat past mij niet. Ik ben van te grote afstand. Dat, nee, dat is niet goed. Daar ga ik het niet over hebben. Nee, ik, ik, ik chargeer het ook maar een klein beetje. Want we gaan straks uiteraard praten met uh, bijvoorbeeld Marco Deen over uh, de stand van zaken. Je kijkt er natuurlijk wel met een afstand naar naar Zandvoort. Nou, ik lees nog het Haarings Dagblad en al die dingen. Ik lees heel veel uh, regionale kranten. Juist om, om die, die workshops en dergelijke... ...voor die gemeenteraden goed te kunnen doen. Dus uh, dat soort dingen krijg ik dan wel mee, ja. Ik heb dan toch to nog wel één vraag over wat er in Zandvoort gebeurt. Daar is door de informateur hardop gezegd... ...dat de, bestuurscu de bestuurscultuur is grof en hard. Um, dat is een constatering die, die eigenlijk al heel lang loopt. Zijn daar ook cursussen voor? Ja, maar dat is een commitment wat de raadsleden onderling moeten doen. Oké. Okay. En, uh, de, de, de, daar, daar is heel veel mogelijk maar het werkt alleen als raadsleden collectief zeggen wij willen dat oppakken en dan moet je er ook nog anderhalf tot twee jaar de tijd voor nemen, want dat gaat niet van de ene dag op de andere en ja voor het weet ben je weer aan de verkiezingen en ja, is... je zien dat het beklijft en ja. dan moet je et cetera, maar het gebeurt heel veel in het land en, um, ik heb zelfs hoe lang Elf jaar, Tien ja. jaar in, in uh, Zandvoort. Is in Zandvoort die politieke zijden en dan uh, nog drie jaar als ja, de Kijk weet je, ik kom uit de Muiden. En daar zijn we net zo duidelijk. <lacht> uh, ja. Dus, dus koff en hart, ik weet het niet. Ik ben dankbaar dat ik als aangeleide zoveel kans heb gekregen ja. op Zandvoort. Waardoor ik uh, me later in het leven heb kunnen ontwikkelen voor de dingen die ik nu allemaal ga doen. Dus daar zal ik altijd met plezier op terugkijken. Kijk, ja, wat ik zo hoor, ik ben je weer een ontzettend te drukke baas... met allerlei dingen te verzinnen en aan te dragen voor het openbare bestuur. Ja. Ik hoop wel dat je, ondanks je, je astma toch gezond blijft. En ik vond het erg leuk Jawel. om weer eens even met je te praten, Han. Wederzijds, Ben. Dank je wel. Succes met jullie. Dank je wel. Bye-bye. En we zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. De muziek is weer uitgezocht door Cor, zoals gebruikelijk. Wij gaan praten met Robert Hartog en die is voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Je staat uh, met je voet in zand? Uh, ik zit nu heel even in de auto. Als ik met mijn voet in zand sta, heb ik namelijk geen bereik. Dus ik dacht ik loop eventjes, uh, of ik rijd eventjes een stukje weg, zodat ik uh, uh, beter te verstaan ben... Uh. Voor jullie. Jij, uh, <laughs> jij bent strand strandpaviljoenhaalder op het Naakststrand, hè? Ja, dat klopt. Dus uh, daar heb je geen bereik? <laughs> nee, het bereik is daar zeer slecht. We zitten ver van de bewoonde wereld uh, verwijderd. <laughs> uh, is dat druk op strand? Uh, ik moet zeggen dat ik het nog vind neevall. Ik ging een beetje uit van uh, dat we toch wel richting de drukte van hemelvaart uh, toe zouden gaan. Uh, op dit moment is het nog een heel stuk rustiger. Misschien dat het, uh, uh, omdat het zaterdag is dat men toch nog even buiten gaat doen en dat het uh, later gaat beginnen. Maar het begint wel redelijk vol te lopen, maar het is, het is op dit moment nog niet heel druk. Hey, even terug naar hemelvaartdag, hè? want uh, uh, je zag uh, een, een drukte. Hè? Op een gegeven moment is er besloten dat het eigenlijk al vol was. Hoe was het ja. eigenlijk op het Naakstrand? Uh, ja, ook gewoon goed gevuld. Uh, ik denk dat het uh, heel Zandvoort was natuurlijk gewoon... Druk bezocht die dag. Um, ik vind wel dat iedereen goed uh, zich hield aan de richtlijnen. En dat het wel eigenlijk heel goed verliep, allemaal. Ik denk dat het een mooie testcase was voor wat er de komende tijd gaat komen. En dat uh, wat mij betreft, wel geslaagd was. Ja, in, in uh, dat weekend uh, waren de strandtenten eigenlijk nog dicht. Hadden jullie uh, ook een afgifteluik? Ja, hadden wij ook. Ja. En, en, en dat liep? Ja, kijk, het is niet. Uh, in verhouding tot wat je normaal gesproken op een drukke dag uh, zou draaien. Maar uh, ieder puntje helpt in deze tijd natuurlijk. Dus nee, het was, was op zich goed bezocht. Ja, uh, de, de grote massa moest ook terug. Heb je dat netjes terug zien gaan? Uh, ja. ja, dan, uh, ja ik, de, de informatie uh, die, die daarover kwam was uh, van, van heel goed tot erg druk. Uh, dit weekend staan jullie in de startblokken om, uh, om 1 juni open te gaan om, uh, om, 1, om 12 uur. Klopt. Bij uh, om te beginnen op het strand. Hoe hoe, uh, hoe gaat het met, uh, met de paviljoenhouders? Die zijn natuurlijk allemaal blij dat ze open mogen gaan. Uh, strandbedden worden weer uitgezet. Terrassen mogen uh, uitgezet worden. De, die coronamaatregelen zijn die goed van toe toe te passen op het strand? Ja, ik denk het zeker wel. Um, het grote voordeel is er zit de, de restrictie van 30 personen binnen. Nou, dat is een, uh, uh, ja, voor de komende tijd iets waar we ons aan moeten houden. En dat is echt wel een, een belemmering natuurlijk gewoon voor, voor alle grotere paviljoens. Uh, echter mogen we buiten nagenoeg onbeperkt uitzetten het terras als we maar die anderhalve meter in acht houden. En als we willen bedienen dat je een ja, soort van gezondheids check moet doen met een aantal vragen waarbij je uh, daarna dus binnen die anderhalve meter gewoon mag bedienen uh, het zal even zoeken worden de komende tijd als ik ook naar mezelf kijk dan is het uh, ja weet ik nog niet helemaal hoe het uh, ja het is een totaal nieuwe discipline natuurlijk een heel nieuwe manier van werken voor iedereen uh, we, we proberen maar wat uh, binnen alle hulp die, die vanuit de landelijke organisatie van KHN ook gegeven wordt en de richtlijnen die de gemeente heeft aangegeven in, in samenwerking met de ondernemers overigens uh, ja. ja, denk ik dat het goed in te vullen valt op het strand, maar het zal de exacte uitwerking zo gewoon de komende tijd uh, moeten verduidelijken ja. en kijken hoe we, hem, uh, hoe we hem goed kunnen insteken dat we en alles op een veilige manier kunnen doen en ook nog een klein beetje geld eraan kunnen gaan verdienen ja, daar gaat het natuurlijk wel om. Want je mist natuurlijk al uh, zeg maar drie maanden voorseizoen ja. tot één maand hoogseizoen. Hè? Dat is een beetje deze maand aan het worden nu. Ja. Um, nog even terug naar jouw terras. Want uh, de strandpaviljoens hebben een terras. En we gaan het zo over het dorp nog even hebben... omdat jij uh, voorzitter bent van afdeling Zandvoort. Hoe, mag, mag jij op het strand je terras uitbreiden in het zand? Nou ja, we hebben Ieder paviljoen pacht een aantal strekkende meters... Um, dus zeg maar in, met de zee mee en je mag qua diepte mag je 40 meter mag je bebouwen en 40 meter mag je exploiteren als terras dus 40 meter richting de zee toe dus vanuit je paviljoen? vanuit ja eigenlijk 40 meter vanuit het uh, vanuit het, de duinrand zeg maar dus daar staat je gebouw op en daar staan je terrassen op nou dat stuk dat mag je gewoon veel paviljoens hebben dat helemaal niet volledig benut en die gaan dat nu wel volledig benutten om gewoon vol hun meters te gaan gebruiken ja, ja, dus het zou toch een lichtelijke uitbreiding van je terras zijn, waardoor je toch wat meer mensen kan krijgen en ja. hopelijk nog een, uh, een beetje omzet zal krijgen. gaat wel moeilijk worden voor mensen die uh, die in de bediening zijn, want uh, ga je met afzettafels werken? Uh, je mag het niet op tafel zitten. Nou, dat is dus als je de gezondheidscheck toepast. Iedereen moet reserveren. Ja? Um, in principe mag je gewoon. Uh, ook aankomen lopen voor op het terras. Nou, Als je dan een gezondheidscheck doet, een triage zoals het wordt genoemd, waarbij je vraagt heeft u uh, symptomen gehad, bent u in aanraking geweest met, uh, met mensen die uh, ziek zijn. Nou, als daar de antwoorden allemaal nee op zijn, uh, dus je bent gezond, ja. dan mag je als uitzondering dus wel bedienen, dan mag je wel binnen de anderhalve meter komen. Dus dat is het uh, belangrijkste stuk, dat we gewoon iedereen die op je terras er gaat zitten, die je gaat bedienen, dat je die check doet. En dus ook daar een naam en telefoon of iets van contactgegevens van hem zodat je uh, uh, dus wel kan bedienen. Oké, okay, is dat uh, eventueel voor het vervolgonderzoek dat er toch iemand ziek wordt dat ze kunnen traceren wie met wie in, uh, in aanraking is ja, ja. gekomen? Ja, exact. Maar als ik nu aankom lopen bij, uh, bij een strandpavioen en uh, ik zeg, joh, ik wil op jouw terras zitten. En dan zegt de uh, pavioenhouder, dan heb je nu gereserveerd, na mijn telefoonnummer. En dan de aantal ja, vragen. En, en dan, uh, dan het aantal vragen. Ja, nou, uh, eigenlijk uh, ja. à la minuut reserveren. Ja, ik denk ook dat dat de oplossing is. Moet, ja, dat is zeker de oplossing. Als ik dan, hoe ik het zelf heb ingericht, is ik heb een, een stuk bediening terras en een stuk self terras okay. um, uh, Ik heb een stuk achter de achter de windschermen. Uh, Daar kun je. ...kan ik ook precies zien wie er op mijn terras komt. Dus daar kan ik vragen, dat heeft u gereserveerd of wilt u een tafel als er plek is. En daar kan je een gezondheidscheck toepassen uh, op mijn voorterras in het Zand. Daar kan dat niet en dat is een zelfservicegebied gebied... ...waar dus mensen naar de buitenbar kunnen om daar iets uh, op te halen. En dus geen bediening hebben. Dus daar hoef je die gezondheidscheck dan ook niet toe te passen. Ah ja, dus een, ja, een, een, een dubbelwerkende werkende uh, ja. gaat dat worden... Nu uh, zijn er veel gesprekken geweest afgelopen week... en ook uh, tussenliggende vergaderingen van uh, de anderhalve meterweekgroep... Uh, centrumoverleg en, en OBZ en noem het maar op. Uiteindelijk is daar uh, gisteren een brief uitgekomen over terrasregels. Nou ja, ja. Als Koninklijke Horing aan Nederland Zandvoort heb jij daar natuurlijk ook uh, stevig in meegezeten... Uh, ja. De aantal maatregelen die nu genomen zijn, het uh, uitbreiding van terrassen in de Haldestraat, het afsluiten van de Haldestraat, uh, hoe, hoe, sta jij, hoe staan jullie als uh, uh, horeca Zandvoort daar tegenover? Nou, ik vind dat een uh, zeer goede ontwikkeling. Zeker in de Haldestraat, waar natuurlijk toch wat, uh, wat kleinere zaakjes zitten. die Eigenlijk weinig capaciteit hebben om inderdaad deze periode van dichter en ook een klein beetje gaan compenseren. Ze zijn natuurlijk enorm gered met een uitbreiding van het terras. Dus dat is, ja, ik ben er heel erg blij mee. Die, die, die uitbreiding die heeft natuurlijk nog wel wat, wat restricties. Hè? Want je kan wel naar links en naar rechts, maar dan zit je misschien voor een, voor een brillenwinkel of, of voor, een, voor een andere winkel. Ja, dat moet allemaal in overleg gaan, inderdaad. Hoe ver ga je uitbreiden, ook in overleg met inderdaad de retailers... van wat, uh, hoe kunnen we elkaar helpen. Ik denk dat dat uh, ook heel erg de boodschap is die de gemeente... en ook eigenlijk de landelijke politiek natuurlijk uh, aangeeft... dat we dit samen moeten oplossen. Samen in elk geval dit moeten overleven en doorkomen. Ja. En ik denk dat dit ook daar een, een goed voorbeeld van is... dat we dit inderdaad in goed overleg uh, ja, de, de straat gaan inrichten... Uh, met de terrassen, dat, en dat het niet ten koste gaat van de retail... Heb je, heb, zijn die retailers, die zijn natuurlijk betrokken in het, uh, in het gesprek, hè? Uh, zeker in de, in de Haldestraat. Wat vonden jullie daarvan? Um, nou, voor zover ik weet, uh, is daar niet uh, enorme weerstand en, en gunt iedereen elkaar natuurlijk ook wel uh, een hoop. En het is ook niet zo dat zij helemaal niks meer hebben. Zij hebben gewoon natuurlijk wel gewoon de winkels open. Um, de bereikbaarheid zal... ...misschien iets afnemen voor die periode waarin we nu uh, van vier weken... ...waarin we gaan kijken hoe het gaat met de haltestraat afsluiten. Uh, echter, als je er juist een, een wandelgebied van maakt... ...denk ik dat dat voor de retailers helemaal niet slecht wil uitpakken... ...voor het winkelende het publiek. Nou, die discussie die, uh, is al een tijdje gevoerd. Hè? Die is zelfs een proef geweest een aantal jaren geleden... ...en toen waren de retailers daar niet zo voor. Uh, zien jullie dit ook nu als zo'n testcase? Dat je dan misschien toch... ...in later stadium kan besluiten om die haltestraat uh, in, de, in de namiddag of in de avond af te sluiten? Nou, ik vind het eigenlijk te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. Um, dit is natuurlijk gewoon echt een echte maatregel die nu getroffen is uh, ja, om op de horeca in het centrum te redden. Um, ja, hoe dat verder... Kijk, misschien dat het wel heel erg goed gaat bevallen, dan kan je inderdaad altijd achteraf inderdaad het zien als testcase, dan kan je daar verder uh, mee doorgaan. Maar voor nu uh, denk ik dat het dat we het echt even moeten richten nu op dat dit een coronamaatregel is. En uh, dat we daarmee hopelijk uh, uh, de redding kunnen bieden aan, uh, aan de zandgevorming. Ja, uh, de proef is voor vier weken. Ja. Van 12 tot 24 uur, daar is ook een restrictie voor de terrassen aan. Die moet om 12 uur opgeruimd worden. Is het dan ook zo dat alle horecagelegenheden om 12 uur open mogen? Uh, ja, dat, uh, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk eigenlijk dat het altijd mag. Dat alleen de focus iets minder gaat zijn inderdaad, op de avond, maar iets meer inderdaad op, de, op de dag... Ja, dat is een, een, een verschuiving die waarschijnlijk ook voor het, uh, het verdunde uitgangspubliek moet gaan gelden. Een, een terras zitten is dan echt op twaalf uur afgelopen. Maar ook dat je eerder gewoon ergens kan gaan zitten. Ja, het is wel iets anders gelopen dan wat gisteren in de brief staat, want oh. daar is uh, gesproken dat om twaalf uur ook de bestaande terrassen, dus voor de terrassen die op dit moment bij de zaken zijn, dicht moeten. Ja. Uh, dat is nu voor ruimte. De bestaande terrassen mogen normaal tot twee uur vannacht staan, die ja. mogen ook gewoon tot twee uur nachts blijven staan. Het gaat nu echt om het, de uitbreiding van de terrassen, dat moet om twaalf uur weggaan. Oké, oh, okay, dus je, uh, je, je eigen terras, uh, we kennen allemaal, uh, neem maar vier bijvoorbeeld, je hebt anderhalf uh, rijtje tafel ja. staan. Die gaat nu naar, naar drie, vier rijtjes. Maar om twaalf uur moeten die, die, die, die uitgezette rijtjes weg. Klopt. Ja, en dit wordt uh, per week gaan, uh, gaan bekeken worden uh, hoe het is gegaan. En uh, gaat dat geëvalueerd worden en wordt dit aangepast. Dus we weten ook niet of dit voor de komende vier weken exact zo is zoals het nu uh, uh, is verzonnen. Uh, het is, wordt gewoon een, uh, ja, een, een blijvende situatie die in de gaten wordt gehouden. En wordt aangepast naarmate dat, dat nodig is. Nou, dan denk ik dat je aankomende weken... nog uh, redelijk wat gesprekken gaat voeren met deze groep. Uh, als, ja. als evaluatiegesprekken. En uh, ik, uh, ik, ik denk dat je maar terug moet gaan naar je strand. Want waarschijnlijk uh, is er drukte daar, uh, Robert. Ik dank ik, je ik, ontzettend voor dit, uh, voor dit gesprek. En, gedaan, uh, gedaan. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik uh, hoop dat het uh, uh, dit weer blijft. Zodat we op 1 juni lekker op terras kunnen gaan zitten. Hoop ik ook. Ik uh, hoop dat we, dat we met... Gezonde en uh, goede drukte, maar op een goede manier uh, het weekend door gaan komen. Oké, okay, Robert, bedankt. Heel goed, fijne dag. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na 2,5 maand is de horeca weer open. Binnen mogen maximaal 30 mensen zitten als ze hebben gereserveerd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5.